8 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedemorgen. In het herinneringskamp Westerbork is een hele bijzondere brief bezorgd. Een heel indrukwekkende brief ook. Daarover straks meer in het Radio 1-journaal. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De familie van Bradley Manning is teleurgesteld over zijn veroordeling. Klokkeluider Manning werd vrijgesproken van landverraad... maar is volgens de Amerikaanse militaire rechtbank wel schuldig aan spionage... en 19 andere aanklachten die tegen hem waren ingediend. Correspondent Wessel de Jong. De tante van Manning heeft gereageerd namens de familie. Ze zegt teleurgesteld te zijn in de rechter in deze uitspraak... maar toch blij dat hij niet is neergezet als landverrader. Dat hij zijn uniform altijd zeer trots heeft gedragen. Nou ja, kijk, gewoon... Voor de meerderheid van alle Amerikanen is het gewoon een landverrader. Manning speelde honderdduizenden geheime Amerikaanse overheidsdocumenten door... aan klokkenluidersite Wikileaks. De voorman van Wikileaks, Julian Assange... spreekt van een kortzichtige uitspraak van de rechtbank... die niet kan worden getolereerd en die moet worden teruggedraaid. Welke straf Manning krijgt, wordt later bekend. In het oostelijk deel van Nederland wordt de meeste zonne-energie opgewekt. Dat blijkt uit een kaart die de gezamenlijke energienetbeheerders in Nederland online hebben gezet. In totaal staan in Nederland ruim 93.000 zonne-installaties geregistreerd. Ze hebben een totaal vermogen van 347 megawatt. In het oosten van Overijssel, Gelderland en vooral Brabant... liggen meer zonnepanelen op de daken dan elders in het land. De hoge score van Brabant heeft vermoedelijk te maken... met de vele boer boerenbedrijven die daar die voor, voor zonne-energie hebben gekozen. De actie van een kleine honderd bezetters van het hoofdkantoor van de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire is kort voor middernacht beëindigd. De groep bezette gistermiddag het kantoor uit protest tegen het aangekondigde ontslag van alle thuishulpen van die organisatie, zegt een van de zorgmedewerkers. Op dit moment zijn ze op 1 januari uh, ja, uh, loslopend wild, uh, zonder rechten en kan elke zorgaanbieder zeggen ja je mag wel bij ons komen met je klanten. Maar dat salaris, daar gaan wij eens even over praten. Dus ze zijn hun, hun rechten, hun rechtspositie, zijn ze kwijt. Abvacabo FNV zegt dat dit weekend een gesprek staat gepland met minister Ascher van Sociale Zaken. En de medewerkers zien het gesprek met vertrouwen tegemoet en hebben daarom de actie beëindigd. Rijkswaterstaat verandert alle scheepvaartroutes op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het is een complexe operatie die in een paar dagen geklaard moet worden. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om de grootste wijziging van de vaarwegen wereldwijd ooit. De verandering is onder meer nodig om de bereikbaarheid van havens te verbeteren en meer ruimte te creëren voor windmolenparken. In Zimbabwe zijn de stembureaus open voor de presidentsverkiezingen. De 89-jarige president Mugabe is al sinds 1980 aan de macht... en wil zijn lange ambtstermijn graag verlengen. Zijn belangrijkste tegenstander is de 61-jarige premier Morgan Tsvangirai. Bij de vorige verkiezingen in Zimbabwe waren er veel rellen. Nu is de campagne rustig verlopen. Er waren wel veel demonstraties, maar daarbij werd weinig geweld gebruikt. De uitslag in Zimbabwe wordt waarschijnlijk binnen vijf dagen bekend. Een derde Britse militair, die twee weken geleden had deelgenomen aan een legeroefening in Wales, is in het ziekenhuis overleden. De militairen moesten bij hoge temperaturen met zware bepakking een lange route door bergachtig gebied afleggen. De man raakte bevangen door de hitte samen met twee andere militairen. Zij stierven tijdens de oefening ter plaatse. De alcoholbranche en de stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie Stiva roepen RTL 5 op om te stoppen met programma's waarin het draait om alcoholmisbruik. Eind augustus wil RTL 5 met een nieuwe serie OO Gerso komen. Volgens deskundigen hebben alle inspanningen om jongeren verantwoord te laten drinken last van dit soort programma's waarin alcoholmisbruik wordt verheerlijkt. In een persbericht wordt RTL opgeroepen OO Gerso niet meer uit te zenden. Dan nog het weer, zonnige perioden, later in het noorden en oosten en enkele bui... en het wordt 21 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog en zomers tot tropisch warm. Tussen 25 en 31 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Friesland is bezig met de nieuwe koning. De PC begint. Kaatsen hebben we het al We zijn erbij. Nederlandse kustwacht, gaat de gang. De meanderen, wel moet die gaan weer sluiten. Ja, begrepen. Bedankt voor uw informatie. Rijkswaterstaat over. Verandert de vaarroutes op de Noordzee. En dat is meteen de grootste wijziging van de vaarwegen wereldwijd ooit. We horen zo dadelijk waarom. Maar we beginnen met de uitspraak tegen Bradley Manning. Vandaag wordt waarschijnlijk duidelijk welke strafklokkenluider Bradley Manning krijgt. De Amerikaanse militair die geheime documenten lekte via, via Wikileaks. Gisteravond maakte de militaire rechter bekend dat Manning niet schuldig is aan het verlenen van hulp aan de vijand. Landverraad, dat was de belangrijkste aanklacht tegen de 25-jarige Manning. We gaan erover praten met Barwijn Gores van het Bradley Manning Steuncomité. Goedemorgen. De, het feit dat hij is uit, uh, vrijgesproken van landverraad, dat is toch wel opmerkelijk. Uh, dat is zeker opmerkelijk, maar het betekent uh, beslist niet dat, uh, dat we daar uh, nou vreselijk blij over moeten zijn. Omdat er namelijk nog aanklachten resten die eigenlijk uh, uh, heel onrustbarend zijn, uh, zorgwekkend. En waarom? Omdat dat aanklachten zijn die uh, op twee uh, ingewikkelde Amerikaanse wetten zijn gebaseerd. Uh, ik zal dat niet al te zeer uitleggen, maar de ene is de Espionage Act, Act, ja. act eigenlijk... Dat is dus een spionagewet uit de Eerste Wereldoorlog, anachronistische wet... waarmee eerder bijvoorbeeld de Rosenbergs, Julius en Ethel Rosenbergs zijn veroordeeld... tot ter dood veroordeeld, de... op eigenlijk heel bedenkelijke gronden. Ja, dat was wel heel erg lang geleden. Was dat... ja. Jawel, maar daarna is Daniel S. Elsberg bijvoorbeeld... voor de Pentagon Papers in de Vietnamtijd veroordeeld. Daarmee, dat wil zeggen, ze hebben geprobeerd hem te voordelen. Dat proces is toen gelukkig gestaakt... Uh, ja. bekend, nadat nou, uh, gebleken was dat uh, Nixon uh, had ingebroken ook in het, uh, in het kantoor van zijn psychiater, om te proberen hem als uh, gevaarlijke gek af te schilderen. Maar goed, het feit dat er uh, in het ver verleden, verre uh, verleden, mensen zijn veroordeeld op basis van die wetten, ja. Uh, ja, dat betekent dat ze lang niet van stal zijn gehaald. Nee, en uh, dit is het is de eerste keer dat uh, eigenlijk een uh, klokkenleider, een militaire klokkenleider in dit geval, uh, wordt veroordeeld op, deze, uh, op basis van deze uh, echt ouderwetse wet. En dat is daarom, uh, ja, vind ik onrustbarend omdat uh, er niet alleen grote straffen op die uh, bepalingen staan in die wet op nog vijf aanklachten tegen Manning, dus uh, zijn uh, ge, ja, uh, bewezen verklaard. Yeah. Maar ook omdat het, een, een, een, een, het betekent dat ze hem als spion uh, zien. En nou ja, misschien wel, misschien wel spion, maar uiteindelijk geen landverrader. Uh, nee, nee, maar maar hij, heeft wel, uh, ja. hij heeft wel stukken die uh, geheim ja. waren openbaar gemaakt. Ja, maar een spion is. Ander iets. En, en dan moet je toch bewijzen dat er bijvoorbeeld eh, toch minstens materieel gewin. Eh, of dat het aangeboden is aan een buitenlandse. Ja. Eh, nou, maar volgens mij is de redenatie van, eh, van de rechter aan anderen. Hij heeft een militaire ja. code geschonden eh, en ja. dat ja. is een bewuste keuze van hem geweest. Ja, dat kan zijn, maar daarmee ben je toch geen spion? Als we daarmee spion zijn, dan, dan, dan zijn de media die de gebruik hebben gemaakt van uh, zeg maar de kabels de en de andere dingen die hij bekend heeft gemaakt, zijn in feite medeplichtig. En die kunnen dan ook veroordeeld worden op basis van die uh, Spionage Act. Ja. Ik vind dat echt zorgwekkend. Waarom is Over... het zo... Maar ja. waar, waarom is dat zorgwekkend dan? Nou, omdat uh, dat laatste wat ik net zei, dat betekent dat in feite, hè, want in, in, de aanklagers hebben ook gezegd dat de... Uh, dat er geen verschil is tussen het gebruik maken van een medium als Wikileaks of uh, New York Times of een ander gevestigd uh, medium zoals, uh, nou noemen we het de NOS. Als jullie uh, dat soort uh, berichten zouden overnemen, zou je in feite ook kunnen worden uh, vervolgd, als je in Amerika bent, uh, op, uh, uh, op, op basis van die klachten. Dat, dat is echt uh, uh, onzinnig. Aan de andere aanklachten. Er zijn ja. nog vijf aanklachten. En alles bij elkaar kan die altijd nog meer dan 100 jaar krijgen, hebben ze berekend. Hè? Ja, precies. Want die straf, ja. dat, dat zal uh, of vandaag of misschien nog wel wat uh, later, die komt uh, dan... Nou, nee, dat denk ik niet. Dat denk ik absoluut niet dat nee? het vandaag zal gebeuren. Er gaat nu echt weer een Nee, dat zeg ik ook. Het kan ook van later uh, gebeuren. Dat vertelde ja. uh, Wessel de Jong ook. Van, dat het veel ja, mensen sorry. denken, ja. misschien vandaag. Maar het kan ook wel een aantal dagen nog uh, en misschien nog wel weken uh, ja. op zich laten wachten. Exact, ja. Wat kunnen jullie trouwens ja. nu nog doen als... Uh, Nederlands-Belgisch comité? Ja, wij, wij zijn eigenlijk een comité dat vooral uh, probeert uh, ja, de, de, in de publiciteit aandacht te vragen en de argumenten pro te proberen te onderbouwen van, en, en te volgen. Wat is er nu precies gebeurd en wat, wat kan er nu verder nog precies gebeuren? Hè? Er zijn gelukkig uh, nog een aantal uh, mogelijkheden voor beroep uh, wat wij uh, doen is niet, wat, is, is niet meer of minder dan wat, wat we anders doen. proberen zoveel mogelijk die dingen buiten te brengen en, en goed te volgen. Net als, uh, als jullie gelukkig nu ook in, uh, in de media doen. Dankjewel voor okay. uh, je commentaar. Boudewijn ja. was dat Boudewijn-korus van het Bradley Manning Steuncomité. Bij herinneringscentrum Kamp Westerbork... is een bijzondere brief uit de Tweede Wereldoorlog bezorgd. En die brief met foto en geboortekaartje... zijn volgens directeur Dirk Mulder uniek. Een fotootje van, van Mieke Meuleman. We hebben ook een geboortekaartje zelfs van haar. Ze is 2 juli, geboren in het katholiek ziekenhuis in Groningen. We hebben ook een brief die haar vader heeft geschreven. Bijna vier kantjes lang. En dat begint heel bijzonder zeer geachte pleegouders. En er staat een tussen een hangje staat erachter, onbekend. En dan vervolgt dat met... Het is, het is ons zeer een zeer zware, zware plicht om u in te lichten... over diverse hoedanigheden en gewoonten van onze eeuwige lieveling. Mieke is enigst kind, door mijn vrouw een beetje vertroeteld... en door mij dikwijls flink aangepakt. U weet hoe dat gaat in de meeste gezinnen. Slaan doe ik haar echter nooit. Ze is werkelijk een lief kind. Haar ouders hadden besloten om haar te laten onderduiken... op een andere plek waar ze zelf zaten. En uh, ze wilden in dit uh, briefje hebben ze geschreven... wie het meisje was, wat haar eigenaardigheden waren... en wat ze graag hoe ze dat moest doen, dus ook met allerlei opvoedkundige uh, ja, aanwijzingen... waaruit je merkt, als je dat zo helemaal leest... Merkt van, uh, dat het een, ja, een ongelofelijke strijd voor die ouders moet zijn geweest... om een kind van, uh, van 2,5 jaar aan wildvreemden dus af te staan... en maar afwachten van wat er zou komen. Kleren vindt u genoeg voor haar en vragen wij zeer gaarne... dat u altijd een paar speldjes in haar haar doet. Anders springt het steeds in haar ogen. S'avonds als ze naar bed gaat, zet ik haar in bed op de po... geef haar een koekje, wat ze niet altijd opeet, en een slokje water. Dan dek ik haar toe en til haar beentjes op... en sla de dekens en lakens om haar beentjes. Dus net of ze in een voetzak ligt. De eerste avond zal wel vreemd zijn, toch moet ik haar dat excuseren. Hoe bijzonder is het dat u zo'n brief in handen heeft gekregen... Ja, dat is, dat is heel bijzonder. Kijk, uh, we hebben heel veel brieven, briefkaartjes hier ook. Uh, maar dat betreft dan afscheidsgroeten die uit de trein zijn gegooid. Of brieven, hè, correspondentie. En het is volgens ons een heel uh, uniek gegeven. En als je dat dan leest, ja, dan komt het wel heel dichtbij. Die verschrikking van die jodenvervolging. Dat hij hier heel in het klein, dat hij in al zijn omvang... en al zijn uh, verschrikkelijke effecten uh, duidelijk wordt. En dat je dat dan zoveel jaar na dato nog krijgt. Ja, dat, dat blijft ook altijd weer wonderbaarlijk. De, de mensen eh, waarbij Mieke in onderduik was... Die, die, hebben eigenlijk, die ouders hebben nooit over die oorlog gesproken. zijn begin uh, jaren negentig overleden. En pas de laatste jaren voor hun overlijden... begonnen ze daar wat over te spreken. Ook tegen hun uh, zoon, die in die 1936 is geboren. En uh, die heeft dus ook wat er was, heeft hij bewaard. En uh, met... Deze tentoonstelling over de kindertransporten met de herdenking die in Vught was, heeft dat ertoe geleid dat hij die stap heeft genomen om, eh, om de brief en ook het geboortekaartje van eh, Mieke om die te schenken aan het eh, herinneringscentrum Kam Westerbork. Wij, onbekenden voor u, nemen bij deze afscheid van u en hopen weer zeer spoedig de opvoeding van onze schat te kunnen overnemen. God zegenen de mensen die goed voor ons kind zijn. Ja, het verhaal loopt eh, helaas zo af zoals eh, met overgrote merendeel van de Joden in Nederland. Eh, de ouders kunnen het eh, toch niet volhouden om eh, gescheiden van hun eh, meisje te leven. En halen haar dus naar hun eigen onderduikadres. Daar komt vrij kort daarna. Zit, eh, zit er verraad in het spel. En op eh, 8 juni worden ze gedeporteerd naar Sobibor. En Sobibor, dat weten we, dat is voor uh, bijna iedereen de dood geweest. En dat was het voor uh, moeder en Mieke ook. En een maand later voor vader ook. Dirk Mulder, de directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. De brief van Mieke is daar te zien. In die kindertentoonstelling die nog tot eind augustus duurt. Met kindertransport van 8 juni 1943... zijn 3000 mensen vanuit Nederland naar vernietigingskamp Sobibor vervoerd. Waarvan... 1200 kinderen. Ze zijn allemaal vermoord. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10... en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Portret van de vrouw van Rembrandt is eindelijk in Nederland te zien. Het Amsterdamse Museum heeft het meeste werk voor twee jaar in bruikleen gekregen. Op dit moment hangt het doek nog achter slot in Grendel. Maar museumdirecteur Paul Spies die kan het portret minutieus beschrijven. Nou, het is dus een, um, een vrouw. En uh, wij weten dat het een jonge vrouw is. Maar voor moderne ogen denk je van, ja, hoe oud zal ze zijn? Um, het is een jonge vrouw en uh, zij heeft een uh, sluier om. He, dus haar gezicht is in het licht. En zoals we bij Van Rembrandt gewend zijn... ze zit tegen een zwarte achtergrond. Ze heeft ook een zwart uh, kleed aan. Uh, we denken fluweel. En dan heeft ze een mooie witte kraag, eh, waar duidelijk zeggen, bewerking in zit. En een mooie gouden ketting om. En boven de haargrens begint een sluier. En die is ook van gouddraad of iets dergelijks. Dus het is een beetje een doorzichtige sluier. En zij kijkt eh, echt in de camera, zoals je kunt zien. Minzaam glimlachend, niet lachend, eh, niet triest, maar een beetje neutraal. Um, en ze, ze, ze kijkt ons echt aan. Dus we hebben het idee van alsof zij ons ziet. En die typische lichtval voor Rembrandt weer. Ja, dus echt dat theatrale barokke licht. Waarbij hij dus uh, echt dus iets uh, benadrukt wat voor hem belangrijk is. En de rest uh, staat in dienst van dat theatrale licht. Er is heel veel verschil in zwart op die achtergrond. Ik denk wel honderd tinten zwart, maar het is zwart. <laughs> en uh, het helpt dus om dat gezicht, die gezichtsuitdrukking, te versterken. De vrouw is Saskia van Uilenburg, Zijn vrouw, dus vrouw van Rembrandt. Ja. Een bijzondere vrouw. Ja, kijk, zij was namelijk de, de, zeggen, de familie van zijn opdrachtgever uh, en agent... Die, uh, die Uilenburg dat was een, uh, een kunsthandelaar uh, en ook een kunstfabriek in Amsterdam... waar Rembrandt toen die uit Leiden kwam, bij in trad. En daar liep dus ook deze Saskia. Uh, Saskia was geboren in Friesland. De Friesin in Amsterdam. De Friesin in Amsterdam. En uh, hij koos haar al vrij snel, en ik denk dat ze daar ook voor ter beschikking stond... Als model. Was dat gebruikelijk? Want zij was er toch van aardige komaf. Hoger eigenlijk als Rembrandt zelf? Ja, ze was duidelijk van betere huizen dan Rembrandt zelf. Hij was maar een molenaarszoon. Uit, uh, uit Leiden. Um, ja, het was in zoverre gewoon dat... Um, uh, ik denk dat een vrouw uh, het uh, niet erg vond in die tijd om object te zijn van kunst. <laughs> ik bedoel, wat was de alternatief? Um, uh, werken in de huishouding, naaldvakken. Je had natuurlijk weinig vrouwenberoepen. En die, uh, die Saskia die, uh, die heeft dus heel veel naar Rembrandt gekeken tijdens het poseren. En Rembrandt heel veel naar Saskia. En tussen deze twee jonge lieden ontstond wat. En uh, ze zijn dus uh, getrouwd. Achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Was <laughs> zij de sterke vrouw achter Rembrandt? Ja, we weten niet zo heel veel daarvan. Maar we weten wel dat Rembrandt een onvoorstelbare eigenwijze man was. En dat je een stevige vrouw moet zijn... om daarnaast nog een beetje een goed leven te kunnen leiden. Dus ik denk dat hij niet op uh, slappe vrouwen viel. Ik denk dat zij een goed karakter had, een stevig karakter en uh, uh, echte vries in. Dat straalt ook wel een beetje uit uit dit portret, hè? Ja, Dit is geen slappe tieners die hier uh, zit. Dit is een, uh, een, een vrouw, een lieve vrouw, een leuke vrouw... maar uh, die laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Maar als u nou zelf dat portret wilt zien van Saskia van Uilenburg, dan kan dat vanaf komende vrijdag in het Amsterdam Museum. Kapiteins die op de Noordzee varen, die moeten de routine overboord gooien en nieuwe vaarkaarten aanschaffen. De aloude oude die gelden namelijk niet meer. Het gaat om de grootste wijziging van de vaarwegen wereldwijd ooit. Het is een initiatief van Rijkswaterstaat. Jacques van Kooten is projectleider bij Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet het allemaal worden aangepast? De, dat heeft drie redenen. De eerste reden is dat we de veiligheid willen blijven garanderen en verbeteren op zee. We hebben een aantal jaren onderzoek daarna gedaan. En we zijn tot de conclusie gekomen dat op een aantal plaatsen op die Noordzee de veiligheid wat onder druk komt te staan. Okay. Een tweede reden is dat ook de bereikbaarheid van de zeehavens moet worden blijven gegarandeerd. En een derde punt is dat we eigenlijk door al die drukte die er op Noordzee is, al die gebruikersfuncties die ook een ruimte willen hebben op de Noordzee, dat we daar ook wat meer ruimte voor willen scheppen. Goed, ruimte, veiligheid en bereikbaarheid, dat zijn de kernwoorden. Hoe groot is dan de wijziging die u doorvoert? Ja, de wijziging is immens. Zoals u zelf ook al zei, is het de grootste operatie wereldwijd ooit. Uh, het gaat hier om 554 kilometer vaarweg wat verdwijnt op zee. En uh, nog eens honderden kilometers uh, vaarweg worden verlegd en omgelegd en uh, uh, herbouwd eigenlijk, uh, zou ik willen zeggen. Ja, en verleggen op zee, dat betekent dat de boeien allemaal op een andere plek komen te liggen? Ja, dat is een operatie waar we deze dagen mee bezig zijn. Die moet, dat moet vannacht om twee uur zijn afgerond, want daar gaat de nieuwe rotering in. We zijn fulltime bezig met een drietal schepen van de Rijkswaterstaat om al die boeien weer op nieuwe plekken te leggen, zodat die vaarwegen weer opnieuw worden gemarkeerd. Ja, en die kapiteins, weten die, weten die dat dan? Want het zijn natuurlijk ook gewoonte dieren. Uh, de kapiteins uh, die zouden dat uh, moeten weten. We zijn al maanden bezig de voorbereiding. Uh, onder andere samen met de diensten Hydrografie, de Kustwacht en de beide havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam. Uh, en we zijn die uh, kapiteins en die reders uh, al die aan het informeren. De nieuwe zeekaarten zijn gemaakt, de berichten aan zeevarenden zijn gemaakt... We hebben ook op allerlei vakbladen uh, artikelen uh, geplaatst dat die nieuwe routering eraan komt. Dus de scheepvaart is zeer goed geïnformeerd. Ja, En de pleziervaart, merkt u er ook veel van? De pleziervaart merkt er zeker ook uh, veel van. Uh, de scheepvaartroutes komen wat verder de zee op te liggen. En omdat de pleziervaart, vooral langs de kustvaart krijgen ze eigenlijk meer ruimte tot hun beschikking om uh, uh, te kunnen varen. Ja. Als ze de oversteek maken naar uh, bijvoorbeeld Engeland... Uh, juist omdat er zoveel scheepvaartroutes ook verbruikt nee. uh, komen ze uiteindelijk minder scheepvaartroutes tegen... en hoeven ze ook minder scheepvaartroutes te kruisen. En dus ook voor hen wordt het veiliger. Ja. En de wijziging die gaat vannacht in? Die gaat vannacht om twee uur lokale tijd in. Ja, ja. Spannend lijkt me dat. Gaat u daar nog uh, extra controleren? Of, uh, wat, uh, hoe, hoe bekijkt u zelf dat moment? We, er, we zijn in een uh, verhoogde paraatheid, zoals wij dat dan noemen. Uh, het kustwachtcentrum uh, coördineert in feite de hele uh, operatie uh, in operationele zin. Dus daar is ook een verhoogde paraatheid. En samen met uh, het havenbedrijf Rotterdam en uh, Amsterdam gaan we uh, vannacht al uh, actief ook de scheepvaart benaderen... om hen te informeren dat de wijziging nu ook daadwerkelijk uh, gebeurt. Zelfs uh, een extra verkeerspost op zee yeah. uh, creëren we om in de, wat wij dan noemen, een zeg maar, soort blinde hoek waar we geen radarbereik hebben. Toch extra radarbereik te hebben om de scheepvaart uh, ook te kunnen blijven informeren over deze nieuwe wijziging. Vannacht dus om twee uur gaat het allemaal in. Ja. Meneer van Koud, ik wens u de sterkte bij en bedankt voor het gesprek. Uh, graag gedaan. En natuurlijk een bijpassend plaatje. Sailor Cumbia.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 Sailor la cumbia. Martijn van de Zanden is bij de PC in Vraneker. Kaatsen hebben we het over de toespraak. Ja, de toespraak in het Fries natuurlijk. Uh, ja. Die gaat natuurlijk over he, wat, wat, wat hij straks zei. En omdat hij in het Fries is en mijn Fries niet al te best is... heb ik maar besloten om naar het Kaatsveld zelf te gaan. Midden in het hartje van Franeker, wie hier ooit geweest is... is er ongetwijfeld langsgekomen. Op de kop staan twee smalle torens. De bovenkant van rood baksteen, daaronder glas. Ja, en op dat glas daar staat een spreuk. En ik ga proberen om hem goed uit te spreken. Hier rekt de bal het hert. Nou, het is natuurlijk Fries en het staat volgens mij voor... Uh, hier raakt de bal het hart. Maar ik blijf in Brabant. Naast mij staat wel een Fries. Hoe, hoe spreek ik het goed uit? Ja, dat is uh, uitstekend. Jij re rekent de bal, het het nou, Kijk eens aan. Uh, dat, dat, dat is hoe je het uitspreekt? Ja, ja dat is, zo is het. Uh, dat is een, uh, ja, dit is, dit, deze torens die staan er nu uh, tien jaar. Die zijn... Uh, Tien jaar geleden zijn die hier neergezet... en in verband met het 150-jarig bestaan van een PC... maar dat is nu 160 jaar, dus ze staan er nu tien jaar. Ja. Dat is, uh... Precies. En dat, en dat zegt Frans Poppens, al 30, jaar, 30 35 jaar ja, ja. Ben, jij, ben jij bezig bij het stadion ja, van, het vandaag ook? Hier bij, de, bij deze kaatsrij betrokken, ja, dat zei ik. Dat is, ik heb jaren in het bestuur van de plaatselijke kaatsvereniging gezeten. En dit is natuurlijk de PC, dat is een aparte commissie. Dat is de permanente commissie, PC, permanente commissie. En dat houdt in dat die uh, vanaf... Uh, 1853 hebben gezegd. Ja, jongens, het kaas en dat eh, wordt allemaal georganiseerd door kroelbuis. En dat wordt allemaal een hele commerciële aangelegenheid. Wij willen dat anders doen. Het, de belangstelling liep ook terug. En toen hebben ze gezegd, nou dan moet er een commissie komen die permanent elk jaar zorgt voor een partij. Nou, dat was dus altijd de uh, eerste twee jaar niet. Maar anders altijd hier op dit uh, stukje gras hier midden in Vraneker. Uh, ja, precies. En als we in, even naar het gras kijken. Het zonnetje komt er een beetje overheen. Het, het is dus een beetje nat, Want het heeft hier ook flink geregend. Hoe ligt het erbij? Is het goed? Is, ja, het, is, uh, het wordt... Uh, Vrij frequent gebruikt het hele jaar, want het is natuurlijk niet deze ene dag. Het, uh, het kaartseizoen loopt van begin uh, bijna tot, uh, tot half september. Maar ja, dan uh, wordt het uh, erg intensief gebruikt. Maar de laatste 14 dagen voor de pc, dan wordt het extra verzorgd, regelmatig gemaaid. Als het wat droog is, wordt het uh, kunstmatig berekend om het, uh, om het, uh, om het uh, zo optimaal mogelijk voor deze dag te krijgen. Dat het is, uh, ja. Precies. En uh, het is een, een hele oude sport, maar niet vies van innovatie. Want sinds vorig jaar hebben jullie gele lijnen in plaats van witte lijnen. Het, was allemaal, uh, het is altijd nog zo geweest dat er allemaal witte lijnen... en toen op een bepaald moment ja, dat dan de, de permanente commissie, die commissieleden... Dat, ja, die, die zorgen dan voor uh, vernieuwing Ik zei, nou, dat moeten we maar, maar gele lijnen en in plaats van witte proppen ook oranje proppen. Dan is het allemaal beter zichtbaar, ja, het, uh, Voor het publiek zegt men wat beter zichtbaar. Nou, en dat is inderdaad, dat is vorig jaar dat een uh, succes gebleken. Dus nu hebben ze dat, dus, uh, deze keer weer uh, op dezelfde manier ook weer de, de gele lijnen. Ja. Het, het stadion is nog, is nog vrij leeg. Hè? Heel veel mensen zijn natuurlijk ook bij de, bij de toespraak van, ja. van de voorzitter. Hoe, hoe klinkt een volkaartstadion? Hoe is het hier straks? Nou, dat is, een, uh, dat is een, uh, indrukwekkend. Dus als je... Uh, ik weet, niet, ik weet niet hoe lang je hier nog blijft, maar het is haast om half tien. Dan zit het uh, zowat nou, uh, drie kwart vol. En dan wordt het Friese volkslied gespeeld. Nou, dat is natuurlijk een heel indrukwekkend, want iedereen schenkt dan ook mee. Voor zover de Vriezen het beheersen. En dan, uh, ja, dat is uh, echt... Uh... Kippenvel. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan, we, gaan het, we gaan het meemaken vanaf hier. De vlag wordt straks gehesen, het volkslied. En dan kan het beginnen hier in Vraneker, de PC. Hij blijft nog even, want dat Friese volkslied is echt een belevenis. En meezingen, Martijn. Martijn van der Zanden was dat. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen. Zonder zorgen over kosten.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 In het oosten van Nederland wordt de meeste zonne-energie opgewekt. Dat blijkt uit een kaart die de gezamenlijke energienetbeheerders in Nederland online hebben gezet. In het oosten van Overijssel, Gelderland en vooral Brabant... liggen meer zonnepanelen op de daken dan elders in het land. Bij de presidentsverkiezingen in Zimbabwe neemt zittend president Mugabe het vandaag op... tegen zijn uitdager premier Tsvangirai. Mugabe is nu 33 jaar aan de macht en hij heeft gisteren nog tegen de BBC gezegd... dat hij uit de politiek gaat als zijn ZANU-PF-partij verliest. De familie van Bradley Manning is teleurgesteld over zijn veroordeling. De Amerikaanse militair werd vrijgesproken van landverraad... maar is volgens de militaire rechtbank wel schuldig aan spionage... en 19 andere aanklachten. Een paar jaar geleden speelde Manning honderdduizenden... geheime Amerikaanse overheidsdocumenten door... aan klokkenluidersite Wikileaks. En Wikileaks-voorman Julian Assange spreekt van een kortzichtige uitspraak.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 En de Emir van Koeweit verleent gratie aan mensen die vastzitten omdat zij hem hebben beledigd. Hij doet dat ter gelegenheid van de laatste tien dagen van de Ramadan. De afgelopen maanden zijn verschillende activisten en oppositieleden voor het beledigen van de Emir van Koeweit veroordeeld. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. We trekken vanochtend nog vrij veel wolkenvelden over het land en met name in het midden-oosten en zuidoosten van het land valt ook nog een enkele spat regen. In de loop van de ochtend gaat de bewolking wat meer breken en de rest van de dag hebben we van tijd tot tijd zon. In het noorden en oosten van het land zou verder ook nog een enkele bui kunnen vallen, maar in het zuiden en westen blijft het overwegend droog. De temperatuur stijgt na 21 tot 24 graden en er staat een overwegend matige zuidwestenwind. Morgen staat er een flink zonnige dag op het programma en de temperatuur gaat daarbij ook flink omhoog. Het wordt 25 graden op de stranden en 28 tot plaatselijk 31 graden in het binnenland. Ook vrijdag is er flink wat zon en dan wordt het echt, echt flink warm. Aan de stranden wordt het een graad of 28, in het binnenland 31 tot plaatselijk 36 graden. Op zaterdag komen er een aantal regen- en onweersbuien en moet het kwik weer een aantal graden inleveren. Jan had het net al over die verkiezingen in Zimbabwe. De partij van president Mugabe die heeft net getwitterd. Ze willen namelijk dat, je vote ZANU-PF trending wordt. Want, zo zeggen ze erbij, we weten dat jullie het volk van ons houdt. Of dat zo is, gaan we zo eens even vragen aan onze verslaggever ter plekke. Maar eerst het WK Zwemmen. Want het WK Zwemmen is voor Femke Heemskerk een soort van herstart. Vrij slagzwemster is opgeklommen uit een dieptal En het WK in Barcelona is een eerste moment om te zien... waar ze nu staat in de mondiale Stop. Gisteren deed ze dat. Ze ging van start op de 200 meter vrije slag. Bijdrage is van Edwin Cornelissen. En daar staat ze dan weer bij de 200 meter vrije op een groot toernooi. Femke Heemskerk. Zoals dat de afgelopen jaren ook al het geval was. En toch is de situatie volledig anders. Vorig jaar op de Olympische Spelen.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 En trainer Marcel Wouder, ja, die zoektocht hè, naar de blauwprint van de perfecte race. Hoe ver is ze daarin? Nou, volgens mij is dit uh, haar perfecte raceplan. Alleen, uh, kijk, als je... dit is haar niveau wat ze nu kan. En ze moet echt een stapje meer arbeid leveren voordat ze ook weer naar die 1,55 kan doorgroeien. Ja, dat is gebleken vandaag.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 Zimbabwe kiest dus vandaag een nieuwe president. strijd gaat tussen de zittende president Robert Mugabe, die al 33 jaar aan de macht is, en oppositieleider Morgan Daar Praten we over met correspondent Ellis van Gelden. Ellis, um, sta jij bij een stembureau? Mag, kan jij buiten je begeven? Ja, ik kan me gewoon buiten begeven. Ik uh, sta in uh, Baren, dat is een wijk in uh, Harare, de hoofdstad, waar in de vorige verkiezingen in 2008 heel veel geweld was. Nou, ja, vandaag is het rustig, er wordt tot nu toe vredig gestemd. Het is wel heel erg koud, maar ook druk. Dus mensen zijn wel op de been gekomen om uh, toch al vroeg te gaan stemmen. En um, kan je iets zeggen over uh, kanshebbers? Uh, zijn er opiniepeilingen geweest? Nee, er zijn hier helaas geen opiniepeilingen. En ja, en onderzoeken die er zijn, uh, die zijn vrij, uh, vrij oud. Dus eigenlijk is het best wel lastig om te zeggen wie er gaat winnen. Um, zoals je net zei, de twee belangrijkste partijen... de MDC van Morgan Tswangirai tegen de ZANU-PF van Robert Mugabe. Nou ja, hier vooral in de steden, in de stad waar ik ben... dat is echt een MDC-bolwerk. Hier heb je heel veel jongeren die willen verandering. Er is veel werkeloosheid. Dus hier gaan de meeste mensen op Tswangirai stemmen. Maar Mugabe heeft nog wel steun. Dat is soms in het Westen, in Europa en Nederland moeilijk voor te stellen. Uh, Mugabe natuurlijk een hele autoritaire leider. Uh, maar op het platteland heeft hij nog steun. En er zijn ook wel mensen die uh, ja, hier uh, het beleid wat hij heeft... om zwarte Zimbobane in economische macht te geven... Ja, dat spreekt hen toch wel aan. Dus uh, het wordt alsnog wel een race tussen de twee. Ja, Maar ik, zo, ik hoorde ook een reportage van de week uh, van jouw hand... Um, waarin gezegd uh, werd door sommige mensen... die daarbij bij zo'n rally, zo'n bijeenkomst waren... ja, ik kom hier, uh, ik trek zo'n T-shirt aan, want als ik geen t-shirt aan heb, dan uh, krijg ik problemen met hem. Althans, met ja, zijn klopt. partij. Ja, klopt. En daarom is het dus ook echt heel lastig... om te zeggen van wie, op, uh, wie gaat stemmen. Want dus ook in de wijk waar ik nu hier ben, Baren... staat bekend om de uh, ZANU-PF-jeugd... die deze wijk echt heeft geterroriseerd. En ook hier heb ik mensen al gesproken... die zeggen van, nou ja, oké... Okay, uh, in opmars naar de verkiezingen droegen we een ZANU-PF-t-shirt... maar in het stemhokje stemmen we toch voor de MDC. Nou ja, vandaag mogen er geen t-shirts gedragen worden. Dus je kunt al helemaal niet zien uh, wie, wie steunt. Uh, maar dat, daarom, dat maakt het dus ook zo moeilijk... omdat er inderdaad toch ook nog angst is naar de ZANU-PF toe. Um, ja, en De hoop is gewoon dat mensen wel overtuigd zijn... dat ze in het stemhokje echt hun keuze kenbaar kunnen maken. Uh, de vorige verkiezingen waren bijvoorbeeld ook verhalen... dat er camera's in het stemhokje zouden hangen. En dat als je dus niet op de ZANU-PF zou stemmen... Oh, achteraf ja. gestraft zou kunnen worden. Ja. En de sociale media rukken ook op uh, in Zimbabwe. Ik zag net een, een tweet voorbij komen van... maak vote ZANU-PF uh, trending. Want de bevolking is steeds jonger en gaat ook aan de sociale media here. Ja, klopt. Wel steeds meer inderdaad. Uh, maar dat is dan ook wel vooral hier in de steden. Uh, de MDC heeft vooral ook opgeroepen... Uh, de partij van het van: heb je telefoon in de aanslag... en als je iets ziet dat niet klopt. Want er zijn wel uh, zorgen dat er gefraudeerd kan worden. Uh, ja, maak er een foto uh, van en breng dat naar buiten. Uh, maar op het platteland waar natuurlijk de meeste stemmers zijn... Uh, ja, daar uh, zijn veel mensen nog niet op uh, Twitter of op uh, Facebook. Uh, dus het is wel echt meer iets nog van de stedelijke jongeren. En stel nou dat hij verliest, zal hij een nederlaag accepteren? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is de vraag waar mensen zich heel veel zorgen om maken. Gaan deze verkiezingen vrij en eerlijk zijn? Um, ik was gisteren op de officiële residentie van Mugabe... waar hij de media toesprak. Hij zat daar achter een bureau op een rode loper... met achter zich opgezette leeuwen. Nou ja, en daar zei hij het volgende. If you go into a process and join. In a competition, there are only two outcomes, win or lose. If you lose, then you, you must surrender to those who have won. If you win, those who have lost must also surrender to you. And this is it. Ja, dus wat hij daar zei, inderdaad, van ja, het is een wedstrijd. Uh, er is een winnaar en een verliezer. En als je verliest, moet je daarbij neerleggen. Zo is het spel nu eenmaal. Ja, Mukabe kan nu natuurlijk ook niet anders zeggen. Als hij nu al zegt, van nou ja, als ik, als ik verlies, dan ga ik andere maatregelen nemen. Dan zijn de verkiezingen direct ongeloofwaardig. En ja, uh, ja hij wil natuurlijk met alle waarnemers in het land uh, toch nu laten zien uh, dat je hier een eerlijke stembus kan, kan hebben. Ja, en wanneer weten we wie er gewonnen heeft en wie er ook verloren heeft? En... Uh. Het wordt verwacht dat de uitslagen maandag bekend worden gemaakt. De uiteindelijke uitslagen. Wat ze wel hier gaan proberen, wat de vorige verkiezingen niet gebeurde... is dat ze gaandeweg al per stad, per stemdistrict bekend gaan maken wie er gewonnen heeft. Dat is in Nederland natuurlijk heel erg gangbaar. Maar hier de vorige keer duurde het heel lang voordat de uitslag binnen was. Echt wekenlang. En ja, toen was het in één klap binnen. En dan kun je ook moeilijker controleren of het eerlijk is gegaan. Dus nu is het idee om gaandeweg al te gaan kijken wie waar gewonnen heeft. Definitieve uitslag maandag, maar de komende dagen krijgt u al tussenstanden. Van Ellis van Gelder. die mede door hun relatie met Helene van Rooijen... bijzonder bekend zijn geworden in Nederland. Lighter was dat. In Groot-Brittannië is een legeroefening op een drama uitgelopen. In het ziekenhuis is nu een derde militair gestorven... die eerder deze maand meedeed met de oefening in bergachtig gebied in Wales. Arjan van Doors, onze correspondent. Arjan, er zijn drie doden gevallen bij die oefening. Wat is daar allemaal misgegaan? Ja, dit gebeurde op 13 juli. Dat was een dag dat het uh, bijzonder heet was in het land. Een van de warmste dagen in Wales, want daar gebeurde het. Een groep reservisten ja, die nam deel aan een 64 kilometer lange trektocht door de uh, Breaking Beacons. Nou, dat is een ja, zeer ruig, bergachtig gebied in Wales. En die route ja, die staat bekend als een van de moeilijkste in de, dat deel uh, van het land. En er gebeurde dat dus toen, zoals gezegd, het zeer warm was. En het lijkt erop dat de drie reservisten door uitputting en uitdroging om het leven zijn gekomen. En wat was het doel van de oefening? Waarom werd hij op dat moment gehouden? Ja, dit zijn geen uh, beroepssoldaten, maar dit was een groep reservisten die zich had aangemeld als, uh, voor de SES. Dat is een speciale eenheid van het Britse leger. En om in aanmerking te komen voor een plek bij de SES, namens ze deel aan een vier weken durende oefening. Nou, een onderdeel, belangrijk onderdeel van deze oefening, was dus deze zware trektocht. Ja, wie is er verantwoordelijk voor hun dood? Is er iemand verantwoordelijk voor? Ja, die vraag moet nu beantwoord worden in een gerechtelijk onderzoek. En de rechter heeft gezegd dat mogelijk de staat verantwoordelijk is... omdat ze de plicht heeft het leven van een individu te beschermen... zoals het officieel heet. Maar ja, daarvoor moeten wel eerst de omstandigheden van de dood... van de drietal worden vastgesteld. En dat proces is nu gaande. Ja, er waren zes militairen, begrijp ik, in de problemen. Ja. Drie zijn overleden. Hoe gaat het met die anderen? Ja, die anderen, daar gaat het goed mee. Die, die hebben dit, dit doorstaan. Um, en is dat trouwens veel over te doen in, uh, in Engeland? Ja, er was wel heel veel opheffen over toen dit uh, gebeurde. Want dit soort incidenten natuurlijk komt zeer zelden voor. Uh, reservisten die op een oefening in eigen land om het leven komen. En aanvankelijk was er ook wel ja, veel verontwaardiging. Want het was wel duidelijk dat die hitte een rol heeft gespeeld. En de vraag rees: waarom lieten ze deze reservisten... deze hele zware route afleggen in deze omstandigheden... Je hoorde ook meteen wel de andere kant van het verhaal. Vooral vanuit het leger hoorde je geluiden die zeiden: van ja, ze zouden altijd kunnen stoppen of om hulp kunnen roepen. Ze lopen altijd in paren. Waarom is dat niet gedaan? Ja, dat is dus niet duidelijk. En bovendien, deze reservisten worden getraind... om in zware omstandigheden te werken... zoals bijvoorbeeld Afghanistan... waar het veel warmer is dan in Wales. Uh, en, ja, en de vraag is uh, of deze reservisten mogelijk zijn doorgegaan... omdat ze uh, een plek wilden uh, in, in uh, de SES als ze hadden opgegeven, dan hadden ze die plek nooit gekregen. Nou, dat, die vragen die moeten allemaal beantwoord worden... in dat gerechtelijke proces. Oh ja, dankjewel. Arjen van der Horst was dat. Bart uh, Kamphuis van de Economie, de redactie is binnengeschoven. Goedemorgen Bart. Goedemorgen. We gaan het hebben over twee Nederlandse bedrijven. Grote Nederlandse bedrijven. Die hebben vanochtend laten weten hoe het is gegaan het afgelopen half jaar. Arcadus en Wolter Ja. Welke begin je mee? Nou, de een wat groter dan de ander laten we uh, met de minst grote beginnen. Arcades, dat ja. is een ingenieursbedrijf. Dat komt met uh, ja, toch een goede cijfers. Heeft 21% meer winst geboekt in het tweede kwartaal. Dus de... de dat is vanaf, uh, even kijken, april, mei, juni. Ja. Uh, 19,6 miljoen euro. Uh, Wolters Kluwer, een tikje groter, verdiende ja. ongeveer tien keer zoveel geld. 197 miljoen euro. En dat is uh, ongeveer hetzelfde als dezelfde periode uh, een jaar eerder. Ja, goed nieuws. Ja, goed nieuws. Ja. Ja, ja. Van twee totaal verschillende bedrijven. Hè. Arcades kennen we als een ingenieursbedrijf. dat uh, Je kunt bellen als je bijvoorbeeld wegen wilt aanleggen... Ja. of als je een haven wilt aanleggen. En dat doen ze wereldwijd. En Wolters Kluwer uh, zit denk ik in de herinnering van veel mensen... nog vooral als een schoolboeken uitgever. Ja, maar ja, dat is ja. het al lang niet meer. Je kunt het denk ik tegenwoordig beter een informatiebedrijf noemen... dat vooral uh, gespecialiseerde informatie levert aan bijvoorbeeld... Uh, advocaten, aan belastingadviseurs, aan artsen enzovoort. En alle twee, dus met goede cijfers. Komt ja. dat omdat ze ook scherp hebben gelet op de kosten en dergelijke? Ja, ja dus het is totaal verschillend, inderdaad. Maar er is wel een, een soort rode lijn uh, die je bij, eigenlijk bij heel veel bedrijven ziet momenteel. Ja, nee, daarom vraag ik het ook. Omdat ja. vorige week ook al die bedrijven, met ja. die cijfers kwamen, die goed waren. Omdat ze vooral op de kosten hadden gelet. Ja. Nou, dat, dat, dat geldt bijvoorbeeld voor arcades heel scherp. Die zien natuurlijk in Europa de uh, inzakkende bouwmarkten. Er wordt gewoon minder gebouwd, wordt minder ontwikkeld. En daar hebben ze een een speciaal programma voor ontwikkeld... om echt scherp op de kosten te gaan letten. En daar zijn ze ook succesvol in. Dat heeft bijgedragen aan het goede resultaat. Terwijl ze aan de andere kant... Uh, in de opkomende markten... vooral bijvoorbeeld Brazilië... Ja. het erg goed doen. Daar wordt flink geld verdiend. Europa is een probleem opkomende markten, daar gaat het goed. En datzelfde beeld zie je ongeveer ook bij Wolters Kluwer. Ziet ook uh, Europa met een, uh, met een ja. zorgelijke blik, uh, staat in het begeleidende persbericht uh, vanochtend. Maar uh, in Azië en in Noord-Amerika, daar wordt uh, veel informatie verkocht. En dat gaat natuurlijk vooral tegenwoordig veel meer online dan, uh, in de oude, dan, de, dan de ouderwetse papieren tijdschriften. En het resultaat voor de rest van het jaar, hoe, hoe zijn de verwachtingen? Ja, die zijn op uh, ook goed, maar ja, gematigd goed. Een, een, een stijging van een paar procent wordt verwacht. Wat kampers. Het is tijd voor No More Fear of Flying. Kerry Brooker. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Voor alle mensen, met angst om te vliegen, was dat ooit. No more fear of flying, Gary Brooker. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Paul Sanders. Een Californische student krijgt 4 miljoen dollar schadevergoeding. Dat meldt de LA Times. De Amerikaanse drugsbestrijders van DEA hadden de man van 25... namelijk vijf dagen lang zonder water water en eten opgesloten in een cel. Oh yeah, I didn't sit there quietly. I, I was kicking the door, yelling, I even... Um... Ik heb een paar schoenstrings, schoenlaces door de van de visual Ik niet stil, was student schreeuwde en heeft zelfs zijn schoenveters door een gat in de celdeur gestoken. om de aandacht te trekken. Maar niets werkte. De student bleef in leven door zijn eigen urine te drinken. Het is nog onduidelijk waarom de jongeman geen eten en drinken heeft gekregen van de bewakers. Een mooie foto op de voorpagina van de Volkskrant. Met op de achtergrond de haven van Barcelona zien we iemand het water induiken van 27 meter hoogte. De high dive is voor het eerst onderdeel van het WK zwemmen. De duik vanaf 27 meter hoog is te vergelijken met een duik van een gebouw van 9 verdiepingen. Zonder ervaring is zo'n duik dodelijk. Voor de sprong gooien de mannen en vrouwen hun handdoekje naar beneden. Zo kunnen ze zien hoeveel winter staat... en hoe ze hun sprong daarop moeten aanpassen. Negen jury beoordeelt vervolgens de sprong en geeft cijfers. Door het enthousiasme van het publiek lijkt de high dive... definitief toegelaten te worden op het EK, WK zwemmen. Ik denk dat we zeker kunnen spreken van een geslaagd experiment... zegt Frans van Konijnenburg, lid van de commissie Schoonspringen... van de Internationale Zwemfederatie FINA tegen het A&P. Buckingham Palace in Londen die hanteert een omstreden manier... om personeel in te huren, meldt de Britse krant The Guardian. Het gaat om nul contracten waarmee het Koninklijk Paleis... ongeveer 350 mensen heeft vastgelegd... die in de zomer als extra personeel werken. Contracten zijn omstreden omdat er geen werkgarantie wordt gegeven... terwijl het in principe verboden is om elders aan de slag te gaan. Een opmerkelijke vondst voor de medewerkers... van een installatiebedrijf in Terneuzen. Ze hebben een dode wurgslang ge gevonden die al vier jaar was vermist, dat meldt de Zeeuwse krant PZC. Tijdens de plaatsen van zonnepanelen vonden installateurs... de 1,70 meter lange boa-constrictor onder de dakpannen. Eigenaar van de ongevaarlijke slang... had de beest vier jaar geleden als vermist opgegeven.